Zie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 Vanmiddag was er in het zuidoosten van Japan een naschok van 6,4 op de schaal van Richter. De volgen daarvan zijn nog onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle reizen naar Bahrein... omdat het daar te onrustig en instabiel is. Bij gevechten vielen vandaag zeker 200 gewonden, melden ziekenhuizen in Bahrein. Een politiechef, twee demonstranten en een Saoedische militair zouden zijn gedood. Er zijn sinds gisteren op verzoek van de koninklijke familie... duizend militairen uit buurland Saoedi-Arabië in Bahrein. Het leger treedt hard op tegen Sjiitische demonstranten, die meer politieke vrijheid willen. De troepen van de Libische leider Gaddafi hebben verschillende steden heroverd op de opstandelingen. Het gaat onder meer om de stad Ashdabia, die vanuit de lucht werd bestookt. Ashdabia ligt 150 kilometer ten westen van Benghazi dat nog wel in handen is van opstandelingen. Ook de oliestad Brega zou zijn heroverd door Gaddafi. Nederlanders eten steeds meer verse vis. Vorig jaar steeg de omzet van verse vis met 4% en die van diepvriesvis daalde. Elke Nederlander had vorig jaar thuis gemiddeld 3,6 kilo vis. De meeste vis wordt in supermarkten verkocht. Het Nederlandse visbureau brengt de komende tijd vooral minder bekende vissoorten onder de aandacht... die door Nederlandse vissers worden gevangen, zoals mul, poon en langoustines. Dan het weer in het noorden bewolkt, maar in de rest van het land zonnig. Het is zo'n 15 graden. Vanavond koelt het af naar 6 graden in het noorden, 10 in het zuiden. Morgen meer bewolking, het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker, lekker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 my head. Feel so lucky loving her. Tell me what. She's all good, love and wants She's all good, loving once She's all good, loving once, she's all good. En met mijn kwaad en uit hier haast vufje noemde, verrode maatschappij. Ze laaiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is voor het kinder hij maakt soms ook maar werd ze ijsbaar steken. Nou, de beurt en de leeuwen waren. te kleien, en al ze je Het Uit Iedendoos is de richting van het veld. het je heeske Ze poelde I'm We're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 love how to go on, on, on, on, on. when I would do anything for you, I would, I'm picking of ways that I can win your heart, but I'm so confused, I don't know where to start, The visions of love forever, them.